Bij de mijn wordt nog altijd gestaakt. De stakers eisen meer loon. In de Eredivisie heeft PSV ruim gewonnen van Roda JC. In Eindhoven werd het 5-0. In de eerste competitiewedstrijd tegen RKC ging PSV nog met 3-2 onderuit. In de Eredivisie zijn nog vier andere wedstrijden aan de gang. In Finland is opnieuw het WK-GSM werpen gehouden. Wereldkampioen werd een Fin van 18... Hij gooide zijn mobieltje over een afstand van 101,46 meter. 46. Ook bij de vrouwen werd Finland wereldkampioen... met een worp van 42,47 meter. 47. Bij het WK mogen alleen oude mobieltjes worden gebruikt. De meeste deelnemers gebruikten er een van Nokia. Het weer het blijft nog lang warm, het is helder... en rond middernacht ligt de temperatuur op veel plaatsen... nog boven de 20 graden. Morgen opnieuw een tropische dag. Temperaturen tussen 30 graden langs de kust... en lokaal 34 graden in het binnenland.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 Nogmaals, goedenavond. Het uh, gebruikelijke rondje langs de velden beginnen we in Zwolle bij Richard van der Maden. Nog steeds is het 0-0, 60 minuten zijn we onderweg in deze wedstrijd. Er wordt gewisseld aan de kant van uh, Zwolle. Het wordt wat leuker met wat meer spectaculaire momenten voor de goals. Benson met een enorme kans voor Peck Zwolle en ook een kans voor Vitesse met Havenaar. Maar het is dus nog steeds 0-0. Nog in de eerste helft, De Vede, Philip Koker. Zeker nog in de eerste helft, we zitten in de 19e minuut. Er is een boeiende slag gaande om het middenveld, voorlopig nog onbeslist. Waar de jonge Heerenveense talenten nog altijd stand houden tegen Feyenoord. dat nog niet zo ver geel kansjes heeft kunnen creëren. We hebben een schotje gezien van afstand van Vormer, We hebben een kopbal gezien uit de vrije trap van Martis Indi, Maar uh, dat waren allemaal geen schoten of kopballen op doel. Die gingen er ruim overheen. En uh, wat opvalt bij Heerenveen is vooral dat geen enkele spits hier op de been kan blijven. Er is waarschijnlijk iets met het schoeisel, Want zowel Juri ziet als Van La Parra als Tanana als ook middenvelder Van Aanholt... ...liggen geregeld bij elk sprintje tegen de vlakte. Die, die, er moet iets met dat schoeisel zijn, dat kan niet anders. In ieder geval het belemmert ook mooie Heerenveen aanvallen. Zodoende hebben we bijna 20 minuten gespeeld... ...en is het stand nog altijd 0-0 tussen Feyenoord en Heerenveen. Bij NAC FC Twente in Breda is er 13 minuten gespeeld in de tweede helft. Het is daar 0-1. En dan uh, uh, uh, uh, uh, even kijken, VVV FC Utrecht, Frank Wielheid. Daar zijn we 57 minuten onderweg. Het is Het 2-1 voor Utrecht, dat in de tweede helft opnieuw goed begonnen is... ...en daar ook gelijk een doelpunt heeft gemaakt... Waardoor het nu op voorsprong staat. Twee keer slordig balverlies van VVV oprijden. Tweede keer werd ze behoorlijk fataal door die tegengoal. En uh, daarna overigens nog een bal van Gernd op de paal. Daar was Laiwakabessi trouwens bij nodig om daar een klein beetje hulp te geven. Uh, Gernd goed de diepte ingestuurd door Van der Marel, Haalde de achterlijn, dacht de bal goed voor te gaan geven. En de aanraking van Laiwakabessi zorgde ervoor dat uh, bijna Maanpa werd uh, verrast in de korte hoek. Maar de bal ging via de paal weer terug het veld in. En deze keer was er geen Utrechter voor de goal. Alert genoeg om die bal uh, in te tikken. Daar was wel uh, alle mogelijke ruimte voor. Nu een vrije trap voor VVV. Op nou het zal het zijn, een metertje of 35 van de goal van Robin Ruiter. Wie gaat er dan achter de bal staan? Turk is een man die het kan met zijn linkerbeen. Schuift de bal langs de uh, muur. Maar doet dat te zacht om Ruiter te verrassen. Die ziet de bal ruim van tevoren aankomen. Knielt en raapt hem op. Geen enkel probleem voor de doelman van FC Utrecht. En Utrecht dus opvallend goed uh, uit de kleedkamer gekomen. Zoals het, het cliché dan luidt. En uh, daar nu dus de vruchten ook van uh, plukt. Uh, Ruiter met uh, de diepe bal. Uh, dat is niet veranderd voor, bij Utrecht. Wordt veel uh, met de diepe bal gewerkt. Over de middenvelders heen. In dit geval Duplan. Waar de bal uh, overheen. We gaan naar Richard. Vitesse is op 1-0 gekomen in Zwolle. Een doelpunt van Renato Ibarra die de bal onder ter wielen doorschuift. Een beetje uitgeweken naar de rechterkant van het veld. En de Ecuadoriaan zet dus Vitesse op 0-1. Het uitvak juicht geel, zwart, bom en bomvol. Mooie aanval van Vitesse. Het begint ook bij Ibarra. Steekbal is van Van Ginkel. En dan inderdaad uitgeweken naar de rechterkant is het Ibarra die dus scoort. En zo staat Vitesse op voorsprong. Een klein beetje verrassend is dat misschien wel. Omdat Zwolle lange tijd de betere ploeg was. Maar sinds het begin van de tweede helft. De bal gaat trouwens tussen de benen door van Leon Terwielen. Maar vanaf het begin van de tweede helft is het Vitesse dat toch wat beter aan het voetballen is geraakt. De bal gaat wat makkelijker rond. Er wordt ook wat beter de zijkant gezocht door Vitesse. Daar ligt natuurlijk de ruimte waardoor de verdediging van Pek Zwolle ook wat uit elkaar wordt gespeeld. Nu misschien in de omschakeling de kans voor Pek Zwolle. Maar... Maar dat gaat allemaal niet door. 63 minuten. 0-1. Vitesse. Nederland, Bosnië, Herzegovina. We stonden dik achter ineens. Leonke. Er ligt hier in het topsportcentrum in Almere een vaste laminaatvloer waarop gebaasd wordt. Maar oh, wat zouden die Nederlanders graag een tapijt willen hebben waar ze onderweg konden kruipen. Want het is echt verschrikkelijk aan het worden het pak slaag dat ze krijgen. Moeten nog 7 minuten in de stand 69 tegen 100. Uh, ja, het is echt heel slecht geworden na de rust. En het is heel raar, het was 53-51. Die Bosniërs gaan in een zoneverdediging staan. Nederland komt niet meer tot score. En aan de andere kant rennen ze er voorbij. Links, rechts, over, onder. passes hier, daar, over, links, rechts. Ja, en dan is het nu 70 tegen 100. De publiekswissels van Bosnië zijn al geweest. Die teletovic zit al op de bank. Werd hartstochtelijk toegezongen door de 500, 600 Bosniërs die op de tribune zitten. En ja... Eh, wat moet je zeggen? Het was een leuke eerste helft totdat de Bosniërs gingen verdedigen. En Nederland dat helemaal niet kon. Ze kunnen leuk aanvallen in Nederland, maar verdedigen kunnen ze echt helemaal niet. En eh, dat is toch wel schrijnend om te zien, want zoiets kan je trainen, zou ik zeggen. Maar ja, ze hebben maar vier weken voorbereiding gedaan. Daar heb ik het voor de wedstrijd even met de bondscoach over gehad. Normaal gesproken ga je zes weken voorbereiden. Waarom doe je dat dan niet? We hadden geen geld. En toen zat ik vanmiddag in de auto. En onderweg naar Almere hoor ik het sportforum... Eh... Bij ons op de zender. En dan is het André Bolhuis die zegt... de geldkraan voor het mannenbasketbal wordt dichtgedraaid. Want die eh, vallen niet in de categorie die gaan goud halen op de Olympische Spelen. Dat denk ik ook niet. De eerstkomende twaalf jaar zeker niet. Of misschien met kinderen die nog geboren moeten worden. Maar ja, als die geldkraan dichtgaat... en dat is wat Jan Willem Jansen, die behalve bondscoach... ook nog technisch directeur is bij de basketbalbond, dat beaamde die. Die zei, en die problemen worden nog veel groter... En omdat er geen geld was voor de voorbereiding, uh, wordt het nu heel pijnlijk. Het is uh, 73 tegen 100. Nederland gaat verliezen van Bosnië. Maar nog wel 6,5 minuten spelen. We gaan naar Frank Wielaert. 62 minuten. Het wordt 3-1 voor Utrecht. En weer een kinderlijke fout bij VVV die eraan vooraf gaat. Yoshida net in het veld gekomen. Kijkt even naar rechts. Paast en die geeft de bal zomaar aan een tegenstander. Sarotta die geeft onmiddellijk de bal aan Gernd. Maanpa ziet het aankomen. Komt ver zijn doel uit. Gernd gaat eromheen. En schiet de bal simpel als hij voorbij de Finse doelman van VVV is. Binnen na een uur voetballen heeft Utrecht hier zijn zaakjes keurig op het drogen. Maar VVV helpt daar uitbundig bij. 3-1 is het voor Utrecht. Hey there, de Bombardiers met Happy Jack. Hoe bevalt Heerenveen tot nu toe, Filip Koker? Ja, Heerenveen doet uh, wat het ongeveer kan. En dat is uh, nog niet genoeg om Feyenoord tegen te houden. Want Feyenoord is beslist beter. Maar aan de andere kant, als je de selectie op papier bekijkt van Heerenveen... dan doen ze het ook weer beter dan je mogelijkwijs zou kunnen verwachten. Ze hebben tot nu toe op 0-0 gehouden. Ze hebben de, het uh, gered tot en met de drinkpauze. Die, die na 22,5 minuten op het programma staat met die. Uh, Dubbelblanke stand. En daarvoor hadden ze net een momentje waarbij ze even ontsnapten... toen Joris Matthijsen omhoog ging. Uit een corner heel krachtig kopte. En daarmee Noordveld, de keeper van Heerenveen, tot een redding dwong. Dat was de beste kans op nu toe in de wedstrijd. Want ik zei het al eerder, Feyenoord heeft ook nog niet zo gek veel kunnen afdwingen. Het is een wedstrijd waarin niet zoveel kansen zijn. Een kansenarme wedstrijd. Waarin wel heel veel te genieten valt als je kijkt op de tribunes. Want in het lome in de Kuip... Ja, dan is het geweldig om die supporters zo te zien... Dus het is echt een genot om die mensen hier te aanschouwen. Ik moet zeggen dat ik ook regelmatig naar die mensen kijk. En niet eens naar het spel. Want dat is soms beneden alle pijl. Want er worden hele grote technische fouten gemaakt. Een paas over 10 meter op het middenveld komt al regelmatig niet aan. Maar het is wel een boeiend gevecht. Dat nog beslist niet beslist is. Als Zuiverloon nu aan de bal is. Zuiverloon die zojuist het achterhoofd van Cisse tegen zijn neus aankreeg. En eventjes Groggy tegen de grond ging. Maar hij kroop naar een minuut of twee kwam hij alweer omhoog en zei hij nou ja het valt allemaal wel mee. Maar dat zag er even in herhaling heel eng uit met dat uh, aangezicht van Gianni Suiverloon. We zijn zo'n uh, 27 minuten nu onderweg en uh, heel langzaam gaat Heerenveen uh, ten aanval. Maar uh, wordt het daar weer de bal afhandig gemaakt door Immers en wordt uh, daar uh, Cizé weggestuurd. Nee hoor, die wordt het speler van de bal afhandig gemaakt door Kruiswijk. Het is nog altijd 0-0 tussen Feyenoord en Heerenveen, maar het is wel een boeiend gevecht. Nog steeds 0-1 bij NAC FC Twente. Pek Vitesse dan, het van der Maren. Aanval van Vitesse aan de linkerkant van het veld met Rijs. Boni zoekt positie in het strafhofgebied. Dan gaat de bal naar Van Ginkel, die wil uithalen. Maar Van Polen zet zich daar goed voor de bal. Met een halve sliding aanval nog niet afgeslagen. Van der Struik de rechtsback En dan via Pluim, ex van Vitesse, gaat de bal, dacht ik, toch gewoon over de achterlijn pluim is dan heel erg boos, maar het was toch duidelijk te zien dat Vitesse daar een corner hoort te krijgen. Van Boekel discussieert even met Boni en het is dan van Ginkel die richting de cornervlag loopt om de Nee, het is Van der Heijden die de hoekschop gaat nemen. Van Ginkel, de man die aan de basis stond van de 0-1. Zag je toch even weer die individuele klasse van Vitesse. Van Ginkel is natuurlijk gewoon een uitstekende voetballer. Prima paas en uiteindelijk afgerond door Ibarra. Ook een speler die uh, wel wat kan hoor. Nog altijd Vitesse nu de afgeslagen corner met uh, Van der Heijden. Aan de rechterkant van het veld voorzet met het linkerbeen. Gezocht naar het hoofd van Boni. Dan is het uh, Ibarra die de bal uh, opgevangen heeft via Van Ginkel. Gaat het dan terug naar Callas. Callas van der Straat. En u hoort het wel, Vitesse heeft steeds de bal. Vitesse controleert ook de tweede helft. Heeft het initiatief overgenomen van uh, Pek En ik heb een beetje het gevoel dat het pijpje wat leeg is bij uh, Pek Wolle. Ook vorige week in de wedstrijd uh, tegen Rode JC in Kerkrade... hield uh, Pek het lang vol, ongeveer 60, 65 minuten. Toen speelden het zelfs een half uur met een man meer. Maar kon het verschil niet maken. Het bleef uiteindelijk bij een uh, gelijkspel 1-1. En ook nu zie je dat uh, Vitesse, zo lijkt het tenminste, wat uh, meer conditie heeft, wat fitter oogt, ook agressiever de duels in gaat en gewoon de betere ploeg is op het veld. Broersen heeft de bal nu namens uh, Peck Zwolle. speelt uh, naar uh, Van den Berg, Van den Berg zoekt de diepte naar uh, invaller. Uh, Saïmak is dat. Die zojuist met een spectaculaire omhaal wel even gevaarlijk was voor Pek Zwolle. Goede aanval over de rechterkant met de voorzet van Gravenbeek. Maar uh, Saïmak uh, zag zijn poging toch ruim over het doel gaan bij Veldhuizen. Die Vitesse overigens wel heeft gered hoor. Na een minuut of tien de beste kans van de wedstrijd voor Pek Zwolle Met Benson die inmiddels al is gewisseld. Oog in oog met Veldhuizen. Maar Veldhuizen bleef goed naar de bal kijken. En redde Vitesse in die fase. Nu is het weer Pek Zwolle over de middenlijn gestoken door Lachman de centrale verdediging ziet dan een afspeelmogelijkheid aan de rechterkant van het veld met Gravenbeek. Er wordt verdedigd door Yasuda. Uitstekende actie van Gravenbeek. Gaat het strafstopgebied binnen, moet dan de bal afgeven. Maar dat mislukt dan weer. Zo hebben we 73 minuten gevoetbald. Is het best aardig om naar te kijken. Maar is Vitesse de betere ploeg. Zij leiden 0-1. Doelpunt Renato Ibarra. De MotoGP zou morgen in Indianapolis uh, rijden. Uh, traint dus vandaag. En er zijn verschillende valpartijen geweest, Hans van Lozenoord. Wat is er aan de hand? Ja, nou, Indianapolis is sowieso een moeilijk circuit voor de motorrijders... met allemaal verschillende soorten asfalt. Dus ze moeten zich steeds aanpassen aan die, aan die andere ondergrond. Met het feit natuurlijk dat ze op twee wielen staan en niet op vier, zoals de auto's. Maar de, ja, toch flink wat valpartijen. Dat begon gisteren al met een crash van de Spanjaard Hector Barbera. Die was eerder dit jaar ook al gevallen. In Indianapolis ging die onderuit. En ja, drie uh, scheurtjes in uh, ruggenwervels. Dus die is ondertussen al in het vliegtuig terug om weg naar Barcelona. En dan uh, begon de qualifying vandaag met een crash al in de openingsfase... van wereldkampioen Casey Stoner. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ruggenfoto's gemaakt. En ja, waarschijnlijk geen botbreuken, denken ze op dit moment... maar wel een gescheurde uh, rechter enkelband. En ja, dat kan uh, toch wel betekenen dat hij waarschijnlijk morgen niet zal rijden... hoewel je weet het nooit natuurlijk met die mannen. Maar uh, ja, Stoner wel kans hebben op de wereldtitel. Hij staat op, uh, uh, op een derde plek op dit moment... achter Gorgo uh, achter Lorenzo en achter Dani Pedrosa... Maar een dikke streep door de rekening natuurlijk. En dan was er ook nog een hele zware valpartij van Nicky Heden. Heden die uh, is uh, ook in de ambulance weggebracht op het circuit, maar die is ondertussen weer bij kennis en schijnt geen zware verwondingen te hebben. En dan ook nog een crash van Ben Spees, een van de kanshebbers, laatste twee jaar op het podium in Indianapolis, maar die is ondertussen weer op zijn reservemotor gesprongen en heeft de vierde trainingstijd gedraaid. Dus ja, flink wat valpartijen in die MotoGP-klasse met misschien een aantal niet-fitte rijders aan de start en een paar maar misschien die ook wel ontbreken. Maar in ieder geval Dani Pedrosa op pole position met een absoluut nieuw record. En de koploper in het wereldkampioenschap, Jorge Lorenzo, op de tweede plaats. Hans van Lozenoort. We horen morgen ongetwijfeld wie er wel en wie er niet uiteindelijk aan de start verschijnt. Frank Wielij bij VVV FC Utrecht. 70 minuten onderweg, 3-1 voor Utrecht en het had gerust 4-1 kunnen zijn, want ik weet niet wat er met VVV aan de hand is na de rust. Maar uh, iedere fout die ze op het middenveld maken, leidt onmiddellijk tot een enorme kans voor de Utrecht. De eerste twee uh, vlogen er gelijk in, daarna zijn er inmiddels twee om zeep geholpen. Nu was het Mewis ingevallen in de tweede helft, die zichzelf in de problemen draaide, letterlijk en figuurlijk, van de gunnen. Pikte hem de bal af. Ging vervolgens diep. En toen was het 4 tegen 2 in het voordeel van Utrecht. Maar uh, Assare werd wat laat ingespeeld. Ik dacht eigenlijk... Uh, eigenlijk werd hij op tijd ingespeeld moet ik eerlijk zeggen. Maar Assare dacht naar zijn linker te moeten kappen. In plaats van uh, door te lopen met zijn rechter uit te halen. En omdat hij naar zijn linker kapte. Had Maanpa net voldoende tijd om goed te gaan staan. En het schot was ook onvoldoende om de doelman van VVV te verrassen. En dus geen uh, 4-1 maar 3-1 in het voordeel van Utrecht. Dat opnieuw in de aanval is. Met kern te maken van de laatste goal voor de FC Utrecht. Rustig wegdraaiend bij Leiva Cabessi. Terugleggen naar Sarota. Sarota, bal naar de eerste paal. Daar valt hij niet helemaal goed. Is het Mewis die maar naar voren toe schiet. Daar is voor helemaal in zijn eentje. Moet daar de bal aannemen. Dan vervolgens bij zich houden. Dan maar hopen dat er iemand van VVV bereid is om bij te sluiten. Maar iedereen van de ploeg uit Venlo blijft achter de bal lopen. Er is niemand die er ook maar aan denkt om mee te gaan aanvallen. Ja, en zo win je natuurlijk nooit wedstrijden als je met achter staat Maak je helemaal niks meer goed. En uh, even kijken, Utrecht gaat uh, vervolgens wisselen en daar komt uh, Moelenga in de ploeg. Maar wie ging er nou ook alweer af? Dat was het momentje dat ik even gemist heb. Assare, die gaat uh, zijn uh, aanvoerdersband inleveren bij Woutens. Daarom zag ik het niet zo snel, hij ging niet direct naar de zijlijn. Maar hij gaat er uh, nu af. Moegestreden, Assare... Maar wel de belangrijke 1-1 kort voor de rust gemaakt. Waardoor Utrecht nader dus kon doortrekken naar die 3-1 voorsprong. En nu Moulenga er dus in. Die midweeks even naar Zambia heen en weer moest. Om privéomstandigheden daar te regelen. En daardoor ook weer aan de kant moest blijven aan het begin van deze wedstrijd. Geen basisplaats kreeg omdat hij een aantal trainingen gemist had. Maar nu nog even mee kan doen in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Inmiddels de vrije trap genomen. In de bal de diepte in richting Sarota. Sarota kopt de bal over de zijlijn. Dan kan ...van VVV weer komen. En uh, de bal daar proberen op het middenveld rond te gaan spelen. Het is uh, Van Haren helemaal terug naar Forstermans. Die staat weliswaar op de helft van Utrecht. En die wordt onmiddellijk onder druk gezet door Gernd. Maar uh, het is wel achteruit in plaats van vooruit. Maar nu is de opstelling van VVV wel zo... ...dat ze in ieder geval naar voren kunnen spelen. Aardig schot, maar geen probleem voor Robin Ruiter... ...die uitermate zeker staat daar op goal bij FC Utrecht. En je kan ook zeker staan omdat het na 72 minuten 3-1 is voor Utrecht in Venlo. En we gaan even kijken bij de slotfase van het basketbal. Nederland, Bosnië-Herzegovina kansloos voor Nederland. Leon Kerst. 30 seconden, stand 89-107. Ja, met name dat de derde kwart was echt verschrikkelijk dramatisch. Wat Nederland liet zien. Alleen de stand alleen al van dat kwart, 14-39. Ja, het vierde kwart, die Bosniërs geloven het wel. Nederland ja, speelt niet echt slecht. Maar ja, het gaat nergens meer over als je eenmaal 30 punten achter hebt gestaan. En dan gaan we nu naar de laatste 10 seconden. Teletovic is toch nog even teruggekomen. Dat Nederland terugkwam tot 15 punten. En die dribbelt nu heel het veld over, en houdt de bal bij zich. Ja, Nederland, eh, dat moet je zeggen, eigenlijk denk ik niet eens dat ze zich heel hard moeten schamen. Want het, het is gewoon niet beter. Dat is misschien wel de conclusie van deze wedstrijd. Bosnië-Europese subtopper. Nederland is daar kansloos tegen. Er zijn natuurlijk nog zes wedstrijden te gaan in de pool. En voor de rekenkundigen kan er nog van alles. Als je dit gezien hebt, heeft Nederland helemaal niets op dat EK te zoeken. Eindstand Nederland, Bosnië 89-107. Er is ruim een half uur gespeeld in de tweede helft bij NAC FC Twente. Het is daar nog steeds 0-1. We gaan naar de Kruip. Feyenoord, Heerenveen. Filip Koker. Ja, waar Feyenoord een geweldige kans mist via Immers en uh, ook via Fernandes na een kolossale fout van Kruiswijk. Die Even een balletje dag te geven aan een ploegenoot. Maar die ploegenoot stond echt heel ergens anders dan dat Kruiswijk dacht. Die bal werd onderschept. En toen kreeg men een 2 tegen 1 op de keeper van heerenveen Noordveld, Fernandes. Hij geeft de bal dan af aan Immers. En Mulder uh, het één keer. het dan twee keer op de inzet van Fernandes. En maakt zo die enorme fout van Kruiswijk onschadelijk. Het is een duel dat echt is gaan leven nu na een half uur uh, spelen. Want het eerste half uur was vrij tan, was vrij mak. En het publiek is inmiddels ontwaakt uit de loomheid. En gaat nu ook uh, luidkeels elke beslissing van uh, scheidsrechter en lijnrechter aanvechten. En dat is wel zo lekker voor de wedstrijd. Je hebt echt het gevoel dat er nu iets op het spel staat. Feyenoord krijgt een aantal kansen op rij. Waarvan de grootste nog was uh, een minuut of drie geleden van uh, Guillaume Fernandes. Na een hele goede actie van Cizé aan de linkerkant. Hij kwam door, gaf een trekbal op Fernandes. Die ontsnapt aan zijn mandekker. En van een meter of vijf tikte hij binnen. En Noordveld, hij opnieuw, zorgde weer voor de vo voortreffelijke redding waardoor Herenveen het hier nog altijd op 0-0 houdt na zo'n 37 minuten spelen. De wedstrijd is ontvlamd, is ontbrand, is nu heel erg boeiend. Nog acht minuten in deze wedstrijd, in deze eerste helft en er staat nog altijd 0-0 tussen Feyenoord en Herenveen. Wat kan Peck Wolle nog? Ja, dat is de vraag. 10 minuten hebben ze nog in eigen stadion. De eerste thuiswedstrijd weer in de eredivisie. Na acht jaar terug op het hoogste niveau. 0-1-8 nu tegen Vitesse. Doelpunt van Ibarra. En Vitesse heeft nog steeds de controle over de wedstrijd. Zojuist weer een aardige mogelijkheid voor de Arnhemse club. Met een schot van Davy Prupper. Van een meter of 20 zojuist in het veld gekomen voor Wilfried Boni. Dat is toch wel opvallend. De centrumspits van Vitesse gewisseld door Fred Rutte. Overkwam hem. Vorig jaar niet vaak onder leiding van Sean van den Brom, die toen nog de coach was bij Vitesse. Maar nu Boni, inderdaad ook wat tegenvallend vanavond naar de kant. Een wissel weer aan de kant van uh, Peck Swolle. Jesper Drost komt erin voor de laatste negen minuten. En Asje T, die zojuist tegen een gele kaart opliep. Hens, hij gaat eraf. En ook nog een, wissel eraan, uh, nog een extra wissel erbij. Ronnie Reniers, dubbele wissel dus aan de kant van uh, Peck Swolle komt er ook bij. Perk dat nu het balbezit heeft op de helft van Vitesse. Tempo moet wat omhoog. Lachman heeft de bal nu. Terug gaat het op de eigen helft. En dan via Van Polen diepte gezocht in de buurt van het strafschopgebied. Maar weer gaat de bal dan terug naar Lachman. Lachman weer naar een van de middenvelders. Aardige beweging. Meegeven nu aan Pluim. Pluim zou kunnen schieten met zijn linker. Gaat het strafschopgebied binnen. Nee, nog niet helemaal. Wordt verdedigd door twee mensen van Vitesse. Dit ziet er aardig uit. Pluim neemt hem ook mee. Moet dan nu schieten en doet dat ook maar Ruim 2, 3 meter naast het doel van Veldhuizen. Het gebeurt allemaal in de 82e minuut. Ik heb ook niet meer het gevoel dat het publiek er nog zo in gelooft. Het was sfeervol in de eerste helft hier in Zwolle. Maar nu is het toch duidelijk, Vitesse, dat de betere ploeg is in de tweede helft. In de 82e minuut ligt de bal bij Piet Veldhuizen. De keeper die hem nu trapt richting Havenaar. Die goed is ingevallen bij Vitesse. Verlengt met het hoofd richting Reis. Die komt er dan niet aan. Zwolle neemt weer over via Van den Berg. Korte combinatie nu met Saïmak ook een invallenbal nu naar de linkerkant. Naar Reniers. Reniers zoekt zijn man op. Probeert dan een paas te geven richting Saïmak weer. Saïmak zoekt dan de drukte op. Daar staan drie vier man van Vitesse. En dan in de omschakeling is Vitesse weg. Aan de linkerkant van het veld met Prupper. Met een hakje gaat de bal terug naar Yasuda. Yasuda dan weer denk ik naar Callas. En zo probeert Vitesse de tijd natuurlijk vol te spelen in die laatste minuten. En leidt het nog altijd hier bij Pexwolle met 0 tegen 1. VVV heeft geen kans meer, Frank Vilard. Nou, ze hebben nog één schietkans gehad. Linse, die werd onmiddellijk daarna gewisseld. Alsof het niet mocht, maar de wissel stond al klaar. Hij is vervangen door uh, Kullen. Dus het schot van Linse ging net naast. Het is van uh, twee minuutjes geleden. Het is de enige serieuze kans van VVV na de rust. Misschien komt er nu nog één aan. Wel voor... Die neemt te veel tijd om te schieten. Kali zit ertussen. En aan de rechterkant nu Kullen in balbezit. Die brengt hem dan weer voor. Van Haren. gaat de combinatie aan. Maar uh, daar denkt Kullen heel anders over. Die draait vervolgens weg bij zijn... Nee, het is een is die er anders over dacht. Die draait weg bij zijn tegenstander. Kijkt niet meer naar wat Van Haren eventueel nog voor hem zou kunnen betekenen. En leidt vervolgens balverlies. Dus kan Utrecht eraf komen. Sarotta aan de rechterkant. Mulenga ingespeeld. Mulenga ver van de goal afspelend op dit moment. Maar uh, iedereen moet dat... Haast wel omdat de VVV ver van de goal af uh, verdedigt. En dus gaat Utrecht maar eventjes helemaal terug. Utrecht heeft natuurlijk geen haast meer. Nu er nog een kleine twaalf minuten op de klok staat. En de 3-1 voorsprong behoorlijk veilig lijkt. Nilsson geen problemen gehad. Eventjes een fase in de eerste helft waarin hij wat onzeker was. Ook op zichzelf liep te vloeken omdat hij wat dingen verkeerd deed. Dat is nooit helemaal verkeerd. En na de rust is hij niet meer in de problemen geweest. Omdat heel Utrecht niet of nauwelijks meer in de problemen is geweest. Nu Yoshida omdat de bal de diepte in door Utrecht gewoon wordt opgevangen door de doelman van VVV en is inmiddels uh, verder is gelopen. Meo is, is op de helft van. Uh... Uh, FC Utrecht aan de rechterkant, verlegt het spel naar de linkerkant... waar Leibakabessi de diepte zoekt samen met Wildschut. Die gaat het achterlijntje proberen te halen, in ieder geval de voorzet geven. Daar is hij nog uh, niet heel erg uh, rijk qua rendement. Want uh, alle voorzetten van Wildschut bereiken of helemaal niks of een tegenstander. En in dit geval is dat ook niet anders. Alleen het wegwerken van Van der Gun is uh, weinig overtuigend. Er is ook niemand van Utrecht die denkt van... Goh, laat ik eens achter die diepe bal aangaan. En dus kan VVV oprapen op de helft van Utrecht nog. En gewoon weer de volgende aanval opbouwen. Ja, voetballend ziet het er allemaal best aardig uit. Wat de ploeg uit Venlo laat zien. Maar creëren een kans is misschien wel aardig om een doelpunt te gaan maken. Yoshida. Eerst even wel voor in spelen. Krijgt dan de bal weer terug. Nu Wildschut. Die kan 1 tegen 1. Achterlijntje halen of naar binnen. Hij kiest voor naar binnen. Maar legt dan breed. Zomaar in de voeten van Nilsson. Die werkt dan weg. Levert daarbij wel onmiddellijk weer in. Maar wordt een overtreding gemaakt. En uh, volgens mij is dat Moelenga, dat klopt. En uh, Leiva Cabessi is daarvan het slachtoffer. Die wordt uh, weggehouden van de bal op onreglementaire wijze, zegt Bossen. En dus uh, kan de vrije trap genomen gaan worden. We zijn 80 minuten onderweg en de voorsprong van Utrecht lijkt inderdaad veilig in Venlo 3-1.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 No, chef.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 Nou was dat. Bij Feyenoord Heerenveen is het rust. Ruststand 0-0. En we gaan snel naar uh, Riest van der Made, Pek tegen Vitesse. Ja, waar toch nog van alles gebeurt in de slotfase. In echt de laatste minuten. Een strafschop namelijk voor Peck Zwolle na een uh, hensbal als ik dat uh, goed heb gezien uh, van Vitesse. Het gebeurt allemaal in een uh, melee van spelers. Maar het belangrijkste is in elk geval terwijl uh, Veldhuizen die bal nog wel redt na dat schot. Dat wordt uh, afgevuurd door Niers. Maar daar is uh, hens gemaakt door iemand van uh, Vitesse. En dus uh, krijgen we een uh, strafschop voor Peck in echt uh, een van de laatste minuten. Het scorebord is ermee opgehouden. Peck is wat dat betreft een beetje van slag in de Eredivisie. Want dat gebeurde ook al in de slotfase van de eerste helft, alle mensen zijn erbij gaan staan. Dat doe ik nu ook. En uh, de strafschop gaat genomen worden door Mark van Hintem. En die schiet hem over. Oi, oi, oi. Wat een kans voor Peck Zwolle. Bart van Hintem schiet de strafschop gewoon over het doel. En Art Langeler, de coach, kan het bijna niet geloven. Dit was natuurlijk de kans voor Peck om in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen... toch nog een gelijk spelletje mee te pakken. Nadat Vitesse op voorsprong kwam. Hoog overgeschoten door Bart van Hintem. De linksback. De penalty Gaat er dus niet in. En Vitesse blijft aan de leiding 0-1. Bij NAC FC Twente is het nog steeds 0-1. Doelpunt van Verre. En er is daar nog een minuut of drie te spelen. We gaan naar Frank Wiel VVV FC Utrecht. Maar ja, nog steeds 1-3. Komt niks meer in hè? Nee, ik denk niet dat er nog heel veel gaat gebeuren. Het is uh, wat plichtmatig geschuif met nog een minuutje of uh, vier te spelen in deze wedstrijd. Nu wel een hoekschop voor VVV. Dat zou een gelegenheid kunnen zijn. Op het moment dat ik zou zeg, is het BultHuis die uh, wegkopt. En daarmee de kans van VVV om zeep helpt. Nog een keer proberen door Van Haar om de bal voor te brengen. Levert daarmee in bij Moulenga. En daar gaan we weer. 2 uh, tegen 1. 0 oh, Moulenga. Heel onnauwkeurig uh, geprobeerd uh, Gernt te bereiken. Maar uh, Gernt is best snel, maar niet zo snel. Dat hij een bal over 40 meter, als hij 30 meter voor hem belandt, als hij nog 40 meter over heeft in het veld. Dat hij die nog gaat halen. Maanpuis dus eerder bij de uh, bal. bal wild naar voren, levert daarmee ook weer in. Maar Utrecht heeft duidelijk in de gaten dat VVV niet verder komt dan wat plichtmatig geschuift. En krijgt nauwelijks nog kansen. Nu Kullen met een aardig lopje, maar een wel voor buiten spel. En dus is er geen probleem ook weer voor Ruiter die de bal rustig kan oprapen. Gaat Utrecht nog een keer wisselen. Maar het is allemaal voor de statistieken, want de wedstrijd zit erop. Utrecht gaat dit duel winnen, waarschijnlijk met 3-1. Of ze moeten per ongeluk nog een kans aangeboden krijgen door VVV. Dan zou er nog wel eens een bijgeprikt kunnen worden. Er is nog goed drie minuten speel, te, te spelen in Venlo. In de negentigste minuut bij NAC Twente nog steeds 0-1. Er volgt daar nog blessuretijd. Nog niet bekend hoeveel. Peck tegen Vitesse, kan Peck toch nog een keer? Of is de lucht op reset. Ik zou het ze wel gunnen eigenlijk Ronald, hoor. Want ze hebben best heel aardig gespeeld, zeker in de eerste helft. We zitten diep in blessuretijd. 0-1, de voorsprong voor Vitesse. De ingooi van Bart van Hintum, dan de afvallende bal binnengeschoten door Van Polen, maar verdedigd door Callas. De hensbal was overigens van Havenaar. Namens Vitesse twee minuten geleden. En het schot dus vanaf 11 meter van Bart van Hintem. Huizen hoog over. Nog één aanval misschien. Weer is het Bart van Hintem die linksbek met zijn linkervoet ook geschoten. Maar Veldhuizen nu niet moeilijk. En dan kijkt Paul van Boekel de scheidsrechter naar de klok. Gaat hij de bal ook halen bij Piet Veldhuizen. En is het dus afgelopen. En zie ik spelers van Pax Zwolle op het veld liggen. Een riante mogelijkheid gekregen in blessuretijd om toch nog langzij te komen. Het is niet gelukt en zo verliest Pax dus de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen als promovendus van Vitesse met 0-1 door een doelpunt van Renato Ibarra in de tweede helft. Hoe lang nog we in Venlo? Vraag hierbij? En nog twee minuten officiële speeltijd. Op dit moment exact zelfs. Um, maar niet dat we daar nog heel erg op zitten te wachten. Want uh, de wedstrijd is gespeeld. En zo ziet het er ook al minuut lang uit op het veld. Alsof er uh, niks meer gaat gebeuren. Joppe komt nog één keer het middenveld in stormen vanaf de rechtsbackpositie. Maar uh, levert dan vervolgens in bij uh, Van en Die denkt, uh, ja, hier heb je hem weer terug. Gaan we weer terug naar de rechtsbackpositie ook. Want daar leg ik dan ongeveer de bal neer. Nu een combinatie dwars door het midden. Met uh, Meeuwis, een wal voor. En dan aan de rechterkant Kullen met een voorzet die wacht nog aankomt. Maar dan is het wildschut die uh, niet goed teruglegt naar Yoshida. Daardoor komt er opnieuw geen kans voor uh, VVV. En denkt uh, Van der Madel, je kunt me wat. Ik ga proberen die bal uit het stadion uit te schieten. Dat lukt hem bijna, maar net niet helemaal. Dus komt er gewoon weer een bal snel terug het veld in. En uh, gaat VVV nog maar weer eens een keer proberen... ...wat omslachtig een aanval te creëren. En dat is eigenlijk het probleem van uh, VVV. Uh, het wordt gevaarlijk uit standaard situaties, Maar uh, voetballend... Komt er veel te weinig dreiging uit. Je ziet bij Utrecht helemaal niemand die zich druk maakt op het moment dat VVV de bal heeft. Want die combineren net zolang tot ze een fout maken. En dan krijgt Utrecht een kans. En uh, dat is in ieder geval het beeld in deze wedstrijd tot nu toe. Seip leidt nu balverlies. Diep op de helft van Utrecht. Moet dus maken dat hij terugkomt uh, achterin. Dan wordt het probleem voor hem opgelost door Mewis in combinatie met Leiva Kabessi Kan VVV dus opnieuw aan een aanval gaan bouwen. gaan ze opnieuw naar de rechterkant. Naar uh, Kullen. Even terugleggen naar Joppe. Nu ook opgeschoven naar de vijandelijke helft. En Kullen nog een keer met een voorzet. Nu valt op de penalty stip. Daar wordt uh, van, uh, van der Marel, is de man die de bal daar wegkopt. Doet het nog een keer. Opgevangen door uh, Leijwa Besche. Die kijkt even achter zich. En die denkt, hé hey, Moulenga laat me rustig uh, doorvoetballen. En dan Kullen. Als hij dan de kans krijgt, uiteindelijk krijgt VVV dan toch de kans. Raakt hij de bal volkomen verkeerd, de Japanner? En schiet hij ver naast de goal van Ruiter. Ja, zo komt VVV, ook al voetbalt het zich helemaal suf, toch nog een keer tot een kans. En laat het die dan vervolgens ongelooflijk liggen. Want het was een volledig vrije schietkans op een meter. Nou, wat zal het zijn geweest? 14, 15, hooguit. En zo zit de officiële speeltijd erop. Er is het nog steeds 3-1 voor Utrecht. En gaan we de blessuretijd in. We krijgen er drie minuten extra bij. Zien we op dit moment als de bal de diepte ingaat. En Molenga probeert door te koppen. En Leiva vervolgens uh, het wel wint. En Wildschut heel veel ruimte voor zich geeft? om de diepte in te gaan moet eerst om van de Marel heen dat is toch een stationnetje te veel heeft de bal niet echt lekker onder controle houdt dan net binnen en kan VVV toch nog doorgaan maar als een wel voor balverlies leidt kan Utrecht er weer afkomen en een kans proberen te creëren. We zitten in de blessuretijd bij VVV, FC Utrecht en Utrecht gaat winnen. Het is nu 3-1. Autospreading maakt plaats voor de eindstand van NAC FC Twente. Het is daar 0-1 gebleven, ondanks een klein slotoffensiefje van de Bredanaars. Met nog wel een kansje, maar verder dan die 0-1. Een doelpunt van Ver kwam uh, Twente niet, het bleef dus 0-1. NAC FC Twente. Uh, VVV FC Utrecht, hoe lang nog, Frank? Nog, Spond, uh, ja... 22 seconden, 21 seconden. Ik zou het liefst gewoon aftellen. Want verder gebeurt er toch heel erg weinig. Utrecht speelt de bal al minutenlang rond. In de slotfase van deze wedstrijd. Zo gauw ze de ballen hebben. En VVV opmerkelijk genoeg de hele tweede helft. Gaat de duels niet aan ook. En dan kun je als Utrecht wel heel gemakkelijk overeind blijven. Staat gewoon te kijken. Probeert de ballijnen wel dicht te houden. Dat is dan weer trainerstaal natuurlijk. Maar je moet toch de duels aangaan. Om het in ieder geval je tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken. En dat wordt voornamelijk niet gedaan. Utrecht mag in de laatste teller van deze wedstrijd de bal hebben terugspelen naar Robin Ruiten. Die raakt dan officieel vandaag als laatste de bal aan. Bossen fluit af, het uh, publiek fluit er vrolijk achteraan, maar is niet zo vrolijk. Want hun ploeg, VVV, verliest vandaag na een 1-0 voorsprong met 3-1 van FC Utrecht. Maar dat doet VVV toch vooral zichzelf aan. Ze hebben veel te veel hele domme fouten gemaakt. Vier wedstrijden zitten erop. PSV Roda 5-0. Dek tegen Vitesse 0-1, VVV FC Utrecht 1-3 en NAC FC Twente 0-1. Het is rust bij Feyenoord Veen en de ruststand daar 0-0. De enige ploeg die tot nu toe zes punten heeft is FC Twente. Maar ja, dat kan ook niet anders, want dat was de enige ploeg van de vier... die vorige week wonnen, uh, die ook vandaag speelde. FC Twente won dus de uitwedstrijd tegen NAC... en heeft na twee duels de volle winst zes punten. We gaan uh, even kijken naar PSV Roda. Dat eindigde in 5-0. Uh, Roda werd met uh, behoorlijke cijfers dus aan de kant gezet. En daar leek het uh, lange tijd niet op. Jeroen Nelshoff met de PSV-trainer Dick Advocaat. Ben je opgelucht? Opgelucht omdat we het fijne gewonnen hebben, dat klopt. Uh, niet helemaal tevreden over de eerste helft. Toch een beetje tijd, Ondanks dat we ook de eerste helft uh, domineerden. Een paar aardige kansen kregen. Een paar mooie vrije trappen van, van, van Dries Mertens hadden wij eigenlijk meer afstand moeten nemen. Maar eigenlijk na 2-0 was de wester gespeeld. En we zeiden ook aan elkaar in de rust... op een gegeven moment houdt je dat als tegenstander niet vol. Uh, het inspelen, het bewegen, het doorbewegen... ik vond dat dat wel aardig verzorgd bij, uh, bij PSV. Ook opgelucht misschien omdat, je, omdat jullie in staat zijn geweest... om die kras van vorige week een beetje weg te werken? Ja, maar ik, ik, eerlijkheid zelf had, had ik niet anders verwacht. Want die dingen die je op de training ziet... en die dingen die je in de voorbereiding ziet... Ja, die moeten die moet toch een keer terugkomen. Kijk, je weet niet zomaar van die ploegen. wat ik wel eerst al voelde, is dat er toch nog een bepaalde druk op zat. Van, uh, ja, als we maar winnen. En, uh, maar na 2-0 zag je dat dat wegvloeide. Uh, vloe, ja, misschien ook al een beetje na de 1-0. Maar de, als je dan kritisch moet kijken naar de 10 minuten daarvoor. De eerste 10 minuten van de wedstrijd. Dacht je toen niet van, nou, dat, dat kon er wel eens een lastige avond worden? Ja, en vooral ook omdat wij 1-op-1 gingen spelen. Dat zijn maar twee spitsen spelden. En dan zie je toch nog af en toe die onzekerheid. Maar dat moet eruit. Die overtuiging moet er komen dat je ook gewoon één op één durft te spelen. Dat betekent ook dat als wij de bal krijgen dat wij ook continu één op één staan. Ja, dan zijn we dodelijk. Je hebt het over spanning, over misschien een beetje een gebrek aan, aan vertrouwen. Valt het je tegen? Want er zitten er ook een aantal jongens bij die al heel wat hebben meegemaakt. Als we twee jongens eruit nemen, dan hebben we een hele jonge ploeg hoor. Van 21, 22, 18... Dus, dus ja, Anomas, uh, de favoriete rol die je nu hebt. En, en terecht ook. Daar moeten ze maar mee leren omgaan. En, uh, dit was een mooie wedstrijd en nu ga je weer concentreren op, uh, op volgende week. Zijn er zijn al wat dingen die spelen, hè? Uh, zoals uh, toyfonen en eventueel transfer. Vind je dat vervelend dat dat speelt? Of uh, ben je daar niet zo mee bezig? Nou, ik heb soms het idee dat dat alleen maar opgerakeld wordt door de media. En uh, van hier van binnenuit is, is er niets aan de hand. Maar de media loopt continu. Uh, dat verhaal terug te brengen. En uh, nogmaals, bij PSV hebben ze nog niks gehoord. En de spelers zelf ook niet. Dus ik weet niet waar al de berichten vandaan komen. Daarom vraag ik het je nu. Ja, nee, ik heb net gezegd. Wij, wij weten niet. Maar nogmaals, er is nog veertien dagen alles van, van alles kan gebeuren. En dat zei Dick Advocaat. Hij is de trainer van PSV. Dat won dus met 5-0 van Roda. Roda, dat vorige week thuis tegen Pex Zwolle... de nieuwkomer in de Eredivisie... al niet verder kwam dan 1-1. Dat is dus niet lekker bij de ploeg van Ruud Brood, Roda. Ruud, ik heb tien minuten gedacht, misschien valt er wat te halen voor Roda. Nou, ja, nog wel langer ook vond ik. Alleen het breekpunt bij ons is uh, in deze wedstrijd zeker met spellenvattingen. Een vrije trap en een corner uh, waar zij uit scoren. Dat is doodzonde. Ik vond inderdaad daarvoor, heb je kunnen zien, hebben we aardig eronderuit kunnen voetballen. Of zelfs kunnen voetballen. Moet je zelfs, vind ik, nog wat meer eruit kunnen halen. Twee tegen één situatie uh, met Joom en met uh, Sanne. Ja, dan is het erg jammer dat dat gebeurt. Nou, daar wil je in de rust over hebben. Nou ja, je hebt gezien, de tweede helft hebben te weinig kunnen brengen. Ook druk naar voren kunnen brengen. Ja, dan krijg je die tweede goal. Ja, dan is het al hier vrij snel gedaan. Vind je het niet vervelend dat, uh, dat je ploeg zich enigszins uit het veld laat slaan... door die, door die eerste goal van PSV? Ja, nou ja... Het is altijd vervelend dat het weer zo gebeurt uit de spellenvatting. Ik vond er eigenlijk niet, twee keer niet zoveel aan. Dat was een schouderduw, maar dan moet je goed dekken. En dat hebben we niet gedaan, maar dan moet je daarna durven te blijven voetballen. En die ruimte was er wel, daar hebben we het over gehad in de rust. Alleen de uitvoering, tweede helft, ja, gaat... Toijvonen, met name zijn rol, die gaat wat anders uh, spelen. Daar hadden wij uh, veel moeite mee. Neemt niet weg dat je ja, die tweede goal uh, mag niet gebeuren natuurlijk. Ook al is het een corner, maar ik vond wel dat er ook wel een overtreding aan vooraf ging. Waar kijk je nou het liefst uh, naar in zo'n wedstrijd? Naar de uh, punten waar je mee door kan of de dingen waar je het meest teleurgesteld over bent? Nee, ik vind altijd dat je moet kijken dat je een stap hebt gemaakt ten opzichte van vorige week. Dat die storm die PSV had, dat zijn fases waar we heel goed uit, uit konden voetballen. Maar er mag wel wat meer overtuiging. Het is jammer dat we noodgedwongen moesten wisselen. Oké. Okay. Ja, natuurlijk neem je ook de slechte dingen mee. Dat geef ik net aan. Hè. Vorige week een goal uit een corner. En nu, nu eigenlijk weer een vrije trap. Dus dat moet gewoon beter. 5-0. Is, is dat voor jou nu een vertekend beeld? Of zeg je van, nou, dat, ik begrijp het eigenlijk wel? Nou, op het laatst wel. Eindfase wel. Toen konden ze er aardig doorheen komen. Dan zie je ook dat die jongens behoorlijk moe zijn. Mentaal ook. Fysiek, ja, dat zijn tikken natuurlijk. Ja, dan hebben zij de snelheid. Je zag ook met Lens op rechts. Ja, dan gaat het, uh, wordt het wel zwaar. Maar ik denk als je het gaat analyseren... dan uh, ja, hadden wij het toch zeker ook al moeten maken. En dat is Ruud Brood. Hij is trainer van Roda JC en verloor dus met 5-0 van PSV. Strootman, Teuvelen, Tamata in eigen doel, Lens en Wijnaldum scoorden voor PSV. En dus niet drie smettens. die woensdag wel scoorden tegen Nederland. Vandaag dus niet. Zit hij nog dwars na zo'n avond dat je niet gescoord hebt eigenlijk? Uh, ja, ik had uh, natuurlijk wel graag gescoord en uh, uh, er waren de kansen voor. Dus, uh, maar zolang die kansen er zijn, gaat hij er ooit wel eens in. Twee mooie vrije trappen. Um, ja, telt het eigenlijk als, er, als ze er niet in gaan, hoe mooi ze zijn? Oh nee, als hij niet binnen is, telt hij niet, want uh, volgende week is iedereen het alweer vergeten. Ja, ik dacht bij die eerste is een wereldredding van die keeper. Is dat zo of, uh, of was je gewoon niet goed genoeg in de hoek? Ik weet het niet, ik moet nog even nakijken, maar uh, ik denk wel dat een goede redding sowieso van de keeper is. Uh, en uh, misschien was die gewoon nog niet, nog niet hard genoeg. En de tweede was denk ik op de lat, uh, net, net iets te hoog. Wat was dit voor week uh, voor jou? Ja, moeilijke wedstrijd in, uh, in RKC, dat was natuurlijk een uh, zware teleurstelling. En dan kom je bij het uh, Belgische elftal en uh, moet je een mooie wedstrijd spelen tegen Nederland. En, die sluit je heel goed af en uh, dat was heel belangrijk voor ons als, als, uh, als landzijnde, als België zijnde. En dan kom je terug en dan moet je hier iets rechtzetten en dat hebben we ook gedaan. Dus uh, uiteindelijk uh, een goede week. Je bent een keurige jongen, je staat keurig antwoord te geven zoals het hoort. Uh, maar ik kan me best voorstellen dat, uh, dat de emoties je hoog zaten deze week. Na vorige week, dat weten we, dat heb je duidelijk gemaakt en ook bij België. En het komt er eigenlijk op een prachtige manier uit, want... En uh, ja, voetballers zeggen dan altijd, je laat je voeten spreken. Ja, daarom. Ik, uh, ik was wel ontgoocheld met, uh, met dat ik op de bank moest zitten. Maar uh, kijk, we hebben zoveel goede spelers. En uh, toen ik op de bank zat, keek ik om me heen. En toen dacht ik ook van, uh, zo, hier zitten wel uh, nog heel veel goede spelers ook op de bank. En uh, uiteindelijk uh, ja, moet je dan je voeten laten spreken. En dat hebben alle bankzitters toen gedaan bij België. En uh, ja, dat uh, hebben we goed gedaan. Maar je bent best, uh, en dat bedoel ik niet negatief, best een mannetje. He. Is het dan moeilijk om af en toe... Uh, tegen jezelf moeten zeggen, nou, Dries, rustig, gewoon voetballen. Ja, nee, dat is niet zo, dat is, dat is niet zo moeilijk. Uh, kijk, als je op het veld komt, wil je, wil je altijd je, je beste wedstrijd spelen... en wil je er alles voor doen. Dus. En dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Hoe belangrijk is het voor jullie als ploeg... dat het krasje uh, ja, van vorige week nu in ieder geval voor een deel weggewerkt is? Ja, heel belangrijk, heel belangrijk. We moesten iets rechtzetten. Niet alleen naar de groep zijn, ook naar de supporters. Ook naar, uh, ja, naar het klassement, dat je gewoon zo snel mogelijk terug van boven staat. En, uh, en dat, je, dat je weer meer do mee doet onder prijzen. Uh, ja, dan moet je wedstrijden winnen en dat hebben we vandaag gedaan. En dat zei Dries Mertens na de 5-0 winst van zijn ploeg PSV op een Roda JC. En Feyenoord de is nog steeds 0-0. Philip Koken ja, dat is nog steeds 0-0. En dat is de verdienste toch wel van de Veen. Die uh, goed hebben meegedaan in het eerste halfuur. Waarin overigens niet zoveel te beleven viel. Waar Tanane nu overigens een gele kaart krijgt. Een hele zorrige gele kaart. Gegeven door scheidsrechter Bjorn Kuipers. Omdat hij bij een vrije trap van Feyenoord nog even meende de bal een tikje te moeten geven. Dat zijn de meest zorrige gele kaarten die je kan halen in het betaalde voetbal. Daar zal uh, Marco van Basten vermoedelijk nog wel even over spreken met Tanane, Die overigens verder heel goed speelt. Maar in het eerste half uur was er weinig te beleven. Daarna werd Feyenoord veel en veel sterker dan Herenveen creëerde. Vier, vijf kansen. En uh, was de keeper van Herenveen Noordveld heel goed op dreef. En uh, Feyenoord zal ook in de rust nog wel even de beelden hebben bekeken. Van één minuut voor de rust toen uh, Deroon in het eigen strafschopgebied hens maakte. Het is als niet opzettelijk beoordeeld door Kuipers en zijn assistenten. En ik kan daarmee leven gezien het feit dat het een echte schrikreactie was van... Uh, ...van de Roon, maar als Björn Kuipers echt kwaad had gewild... ...had hij zomaar op de stip gekund en ontsnapt Heerenveen daar dus aan een penalty tegen. Zodoende zijn we nu zo'n 3,5 minuut onderweg. Is het weer niet erg opwindend tot nu toe in de tweede helft. Zitten we dus op het niveau van het eerste half uur. Is Feyenoord in balbezit via Martensindy. Laten we deze avond nog even meenemen. Jan Maat als rechtsachter mag de bal opdrijven. Hij speelt dus nu zo vroeg in het seizoen al tegen zijn oude club. Een Kaats van Immers... Op Guillaume Fernandes die speelt in de punt van de avond, Die legt af naar de rechterkant waar Schaken de bal nu voorgeeft. Maar het is een hele, hele zwakke voorzet die eenvoudig kan worden weggewerkt door Kums. Zo zijn we nu vier minuten onderweg in de tweede helft. En is de stand nog altijd 0-0 tussen Feyenoord en Heerenveen. I'm the one you're leaving her for. Rumor has it. <laughs> Nu hoort inderdaad de Kuip en nu uh, kunt nog net, tenminste als u de geluiden hoort, het fluit meemaken. Ja, Zomer heeft zojuist een gele kaart gekregen namens Heerenveen voor een overtreding op uh, Guillaume Fernandez. Die trouwens ook zelf kan uh, uitdelen, want Fernandez trapte na in de eerste helft naar uh, El Axoui. En kreeg ook geel. Tanane, een uitblinker bij Heerenveen, gaat er nu overigens uit ten verveure van Valpeurt. Valpoort, Arsenio Valpoort. Een groot talent, een grote belofte bij Heerenveen. Een goede vleugelaanvaller, die komt er nu in. Die deed je vorig seizoen ook al eens een paar keer mee als invaller. En maakte toen ook al indruk. En dit zou toch het seizoen moeten worden van de doorbraak van uh, Valpoort. Jurisiet wint hier een duel aan de zijlijn. En dit is dan de eerste actie. Langs de linkerkant kan hij opkomen van Valpoort. Valpoort geeft nu een voorzet. En daar kan uh, de spits van Heerenveen, uh, kan daar niet meer bij. En dat was van Parra, die vanaf de rechterkant naar het centrum was gekomen daar die voorzet binnen te tikken. En kan de bal uiteindelijk worden opgeraapt door Erwin Mulder. Zo laat Veen af en toe in aanvallend opzicht nog wel eens iets van zich horen. Hoewel het natuurlijk wel de mindere is, de onderliggende partij ten opzichte van Feyenoord. Maar Feyenoord speelt voorzichtig, heel voorzichtig. In de tweede helft waar het het laatste kwartier van de eerste helft bank speelde. En heel veel kansen creëerde. Vooral via Fernandes die er heel veel heeft gemist. En vooral via Cizé die regelmatig ook Noordveld op zijn pad vond. Die Noordveld die is in de wedstrijd gegroeid. Die heeft heel veel goede reddingen verricht. En heeft Hereveen op de been gehouden. Hereveen dat nu in balbezit is via Zomer naar Elakjaoui. Een puntetje naar het middenveld waar Kums in balbezit komt. En op de linkerkant van het middenveld De Roon aanspeelt. De Rona Djuricic die weer noodgedwongen in de punt van de aanval speelt. Nu uh, Amoa nog altijd geblesseerd is. We zien Van Parra nu vanaf de rechterkant. Die verslikt zich in zijn eigen trucje tot grote hilariteit van de Feyenoord supporters hier. En dan gaat hij uh, trappen van afstand tenminste. Dat was de bedoeling. Hij wilde aanleggen voor een afstandsschot. Maar ja, toen uh, stuitte de bal even op en uh, mist hij de bal volkomen. En uh, komt hij tegen zijn standbeen aan. Het kan niet slummeliger, het kan niet klungeliger. De tweede helft wil maar nauwelijks op gang komen. We zijn nu precies 10 minuten onderweg. Feyenoord tegen Heerenveen nog altijd 0-0. Herenveen probeert koste wat het kost in de wedstrijd te blijven. Feyenoord is de betere ploeg, maar kan de kansen maar niet verzilveren. 0-0 dus tussen Feyenoord en Herenveen. Tot zo naar het NOS Journaal. NOS langs de lijn op 1.